Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Het kabinet wil meer geld uittrekken voor de aanpak van het vluchtelingenprobleem in Europa. Dat zei minister Koenders na een kabinetsvergadering over de begroting. De minister wil dat de EU-landen beter gaan samenwerken. Nederland wil daarin het initiatief nemen, zei hij. Nu nemen landen als Servië en Macedonië hun eigen maatregelen. Koenders wil het vluchtelingenprobleem centraal aanpakken. Hoeveel extra geld hij daaraan wil uitgeven, wil de minister niet zeggen. Hij verwees naar Prinsjesdag. Bondskanselier Merkel heeft tijdens haar bezoek aan Heidenau... gezegd dat ze het geweld van afgelopen weekend beschamend vindt. Merkel zei dat Duitsland geen onverdraagzaamheid tolereert... jegens vluchtelingen die juridische en humanitaire hulp nodig hebben. Ook bedankte ze de burgemeester van Heidenau... met het werk dat hij en de hulpverleners doen voor de vluchtelingen. In Heidenau waren dit weekend rellen... vanwege de opvang van vluchtelingen in een leegstaande doe het zelf Bij haar aankomst in die plaats werd Merkel uitgejoeld.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 En ook toen vond de minister dat dat een zaak van de scholen zelf is. Op de wereldkampioenschappen atletiek in Peking is de Nederlander Sjorendi Martina er niet in geslaagde finale te bereiken. Hij kwam in de halve finale net tekort. Favorieten Bolt en Gatlin plaatsten zich wel. Eerder vanmiddag plaatste Daphne Schippers zich met gemak voor de halve finales op de 200 meter. Ze won haar serie in een tijd van 22 seconden en 58 honderdste. De halve finales zijn morgen. Het weer afwisselend bewolkt en zonnig bij 22 tot 27 graden. Later vanmiddag in het westen en noorden stevige buien met kans op hagel, onweren en zware windstoten tot 90 km per uur. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Dit is Dennis mooi van de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heeft er een kapotte vrachtwagen gestaan. Dat is nu opgelost, maar bij Amersfoort-Vathoor staat nog wel 4 km file. Tot zover de verkeersinformatie.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 vinyl oud en nieuw met ons classic album en natuurlijk ook met uh, nieuw werk of nieuw uitgebracht werk moet ik zeggen ja. in de vinyl uh, top 50 en het is nu tijd voor de top 3 jawel en uh, ja die ziet toch best wel even anders uit dan vorige verleden week we beginnen maar eens dus even met nummer 3 en dat is Liana La Havas en die is wel blijven staan. Die stond vorige week ook al op nummer drie. En uh, deze Brits-Jamaicaanse zangeres bracht het album Blood uit. En uh, van dat uh, album gaan wij luisteren naar nummer Wonderful. Ja. Yeah. Oh, <laughs> ik denk al, wat gebeurt er allemaal? Ik well, kan niet. het niet zo goed zien wat, wat jij allemaal aan het doen bent. Dus, uh, uh, uh, ga maar gewoon yeah. door. Okay. Ja, dat was uh, nummer drie. En uh, we gaan naar de Amerikaanse uh, gospel soulzanger uh, Liam Bridges. En die staat deze week op nummer twee met zijn debuutalbum Coming Home. En daarvan gaan we draaien Shine. Like the candle Shine like the burning candle remember And Father please remove my transgressions let them blow in the wind like sand cause all of my deeds You know that You, me as your vessel. I want to shine like the candle, shine like the burning candle. Ja, Leon Bridges. Ik vind het best wel lekker eigenlijk. Klinkt een beetje als. Uh, ja, ouderwetse soul. Nummer 1, vorige week nog op 2 en deze week op 1. Daniel Romano met het album I, If I've Only One Time Asking. En uh, van deze folkzanger, uh, songwriter, gaan we luisteren naar het nummer Two Word Joe. Joe was a regular guy from a regular town of a regular size. At the age of 21, he made a real fine bride out of Sally Rosalina. Joe was a preacher and intelligent guy. He made a dollar a day, but he never asked why. 'cause he found great pride in opening eyes to the power of a I guess, but as time went on, she was less impressed, and she caught her blue eyes on a brand new dress, so she found a new daddy in town. Two-word Joe was an awful wreck, and we didn't see much of him when Sally left, but in three weeks flat, he was back in check, with a biddy named Mary Sue. that kind of hurting again so he took up the law and he learned to defend he started living big like the established man so he could spoil young mary sue well, mary sue got tired of the glittering gold she wanted something real before she grew too old she ran off with a beggar in buffalo to go work for the sick and the needy and blown the smart part of his brain It's two times the loss cause, two times the pain Now he only gets two words at one time And you can see it in his eyes when he speaks to you But there's so many words he's trying to push on through He says one word, another one, and then that's it And it sounds a little something like this No was top drie. En uh, we gaan nou weer uh, naar John Lennon, denk ik. Dat heb je nog toch ja? Ja. Hoe weet je dat? <laughs> uh, nou, ik heb even in mijn glazen bol gekeken. Oh, je glazen bol gekeken natuurlijk. Uh, herken je dit toentje trouwens? Uh, ja, ik weet wel dat dit van Veronica is. Ja. Tune van de Lex Harding Show. Hè? Oh ja. Ja. <coughs> Oké. Okay. De kit van André Brasseur. Heel lekker. We gaan naar John Lennon. Uh, het, album, het classic album van deze week. We hebben kant twee nog te goed voor u. En uh, we gaan gauw uh, mee aan de gang. Want anders halen we het niet. Number nine. Dream. Ja, volgens, uh, volgens mensen die het zogenaamd weten kunnen... Uh, hinkte het album een klein beetje op twee gedachten. Aan de ene kant uh, het feit van zijn uh, herwonnen vrijheid. Dat hij onder het Ono-juk oh vandaan was. Maar aan de andere kant toch ook weer het verlangen terug naar Joko uh, Ono. En uh, dat, is, uh, dat is bijvoorbeeld in dit dingetje dan weer duidelijk terug te horen. En ook in... Uh, de nummers die we eerder draaiden zoals Bless You en uh, uh, Out of Love wat we eerder draaiden van kant 1 goed, we gaan twee nummers doen want we moeten natuurlijk de tijd een beetje verdelen en we moeten het album helemaal kunnen draaien, dat willen we gewoon altijd vandaar dat we gaan doorgaan met nummer 2 van kant 2 het nummer heet Surprise, Surprise oftewel Sweet Bird of Paradox John Lennon van Walls and Bridges Thank you. Surprise, surprise, sweet bird of uh, paradox. Zo, uh, zo heet het uh, uh, nummer. Zo staat het al als aangekondigd. En ik hoorde er een klein stukje... Drive my car erin. Uh, <laughs> ja. ja, toch wel. He? Ja. Nou, oké. Okay. We gaan uh, weer even terug naar de vinyl 50. Naar de nieuwe binnenkomers. Ja. En uh, dan gaan we naar nummer 34. En daarin... Daar is binnengekomen Amy Winehouse met het album Lioness, Hidden Treasures. En het is een re-release uit 2011. En uh, het nummer wat we gaan draaien doet ze samen met Tony Bennett. En dat heet Body and Soul.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 As spend my days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 My life, a wreck you're making You know I'm yours But just no, that thing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 Body and soul. Ja, dus we wel even een ander soundje van Amy Whitehouse. Ja, maar hier kon je dus ook gaan horen hoe goed ze eigenlijk was, hè? Ja. Ze is natuurlijk later een beetje in een keurslijfje gedwongen... met van die, uh, van die popliedjes, maar... Ze kon uh, best dit soort stukken... Dat kon ze heel goed aan. Ze dus dat gewoon in fe feite gewoon... jazz van, ja, moeten worden. Want, want dat, dat gewoon, kon ze. Dat kon ze. Ja. En daarin was ze veel beter dan al die niemendalletjes die ze gemaakt heeft. Gemaakt heeft ja. Uit het oogpunt van commercie. Maar ja, dat is nog eenmaal zo. Dat is, uh, dat is niet anders. Amy Winehouse samen met Tony Bennett... en Wally Soul. Een oude jazzstandard. We gaan weer naar Wolves Bridges. Ja hoor, doen we gewoon. Yeah Your mother left you John Lennon Sound, typische uh, Lennon-style muziek. Ook met het, met het wonderbaarlijke korte echootje op zijn stem. En uh, ja, ik weet niet of u het ook eens opgevallen ik, Mij vallen je daar toch wel een paar dingen op. Uh, in dit nummer er zitten duidelijke overeenkomsten, als je het goed beluistert. Uh, met het nummer How Do You Sleep, wat die op de LP Imagine zette... als uh, Kat en Paul McCartney. Uh, <coughs> want het was in de tijd dat de heren geen echte vrienden waren. Uh, overigens, saillant detail is dat... Uh, omdat Lennon in uh, dit album dus niet wist welk nummer als, hij uh, als, als single moest uh, moet uitbrengen. Dat hij ging naar dezelfde manier van Capital ik ben even zijn namelijk kwijt, maar ik zag het net staan, maar ik ben het even kwijt. Uh, naar dezelfde manier die uh, ervoor gezorgd dat Paul McCartney's album Band on the Run een giga succes was. En uh, <coughs> toen, uh, toen is dat dus gebeurd. En die man die had die coasters dus, Whatever Gets You Through the Night. En er zat nog een verhaaltje om vast wat ik u straks al vertelde over de Elton John. Elton John zei dat het nummer 1 nummer, nummer zou worden in Amerika. En Lennon zei van niet. En Elton John zei: Oké, okay, als hij nummer 1 wordt, dan moet je met mij het podium op. Nou. Ja. En dat is gebeurd. En, zo en dat is het. gebeurd in de Madison Square Garden. Dat deden ze drie nummers samen. I Saw Her Standing There van de Beatles. Uh, verder uh, Lucy in the Sky with Diamonds. En uh, verder nog uh, Whatever Gets You Through the Night. Uh, die zouden niet op een LP terechtkomen. Maar kwamen wel uit op een EP'tje. Een EP'tje in 1981 na de dood van John Lennon. Jawel. Nou, nou mag jij weer. Nou, mag ik weer. Oh, ja. geweldig. Ja, leuk, he? Ja. Nou, uh, de volgende nieuwe uh, binnenkomer uh, staat op uh, nummer 24. En uh, dat is wel een hele oude rot uit het vak. Tom Waits. Ah. Ja, en het is een re-release en een remastered uh, versie van zijn debuutalbum Closing Time. Oh, dat is lekker. En dat is een album uit 1973. Zo. Is, uh, een oudje. Ja. En uh, van dat album gaan we draaien: Old Shoes en Picture Postcards. Oh, die is mooi. Ja. Vond ik ook. Zo het uh, rauwe stemgeluid wat we later uh, van uh, de man gewend zijn. Onder andere toen hij Tom Traubbers' blues deed. <coughs> en met name ook toen hij dat enorme gekke nummer uh, The Piano Has Been Drinking Not Me maakte. Toen had hij een iets ander geluid. Een meer, ik denk door drank en uh, sigaretten uh, gevormd stemgeluid. Ja, oké. Okay, u snapt wel wat ik bedoel. Uh, Beef jerky. Is het volgende nummer? We gaan er twee achter elkaar draaien van uh, Lennon. Want anders halen we het niet. En nee, we willen natuurlijk het hele album draaien. Uh, Beef jerky gaan we draaien. En daar, daarachteraan. Nobody loves you when you're down and out. Er is ook nog een nummer. Nobody knows you when you're down and out. Maar dat is een heel ander liedje. We gaan het draaien. Beef jerky and nobody knows you. Nee, bun. <laughs> ga ik toch tot op de fout in. Nobody loves you till you're down and out. kenners, uh, raad ik jullie toch eens aan om, uh, de, de echte kenners, hè, de, de mensen die er een uh, beetje allemaal bijhouden en zo, raad ik je toch eens aan om uh, het nummer Let Me Roll It van Paul McCartney eerst naast dit nummer te leggen. Uh, en, ja. wat je, en wat je dan zult horen, dat is dat er exact dezelfde gitaarloop in zit. Nou weet ik niet wie er eerder was, ik dacht dat Lennon er eerder was, met, en dat McCartney dat nummer later heeft uitgebracht, maar dat... Ben ik op dit moment even kwijt. Maar merkwaardig genoeg is wel dat in beide nummers... dus in dit Beef Jerky en het nummer Let Me Roll It... van McCartney zit exact dezelfde gitaarloop. En dat is echt exact gelijk. Dus ze, de heren inspireerden elkaar toch nog, zou we het zo maar zeggen. He? En ze zijn later ook weer gewoon on-speaking terms geraakt. hoor. Want, uh, het is jammer dat Lennon vermoord was. Want anders dan hadden de Beatles echt wel weer een keer bij elkaar gekomen... met z'n viertjes. Want dat was ooit de bedoeling. Goed, nou, we gaan een uh, prachtig nummer nog draaien... van Wals en Bridges. En uh, de titel uh, haal ik vaak door elkaar heen. Want er zijn twee nummers met bijna dezelfde titel. Alleen met het ene is het love. En de andere is het no. En we gaan nu draaien... Nobody Loves You When You're Down and Out. En daarna komt er nog een heel kort toegiftje. En dan is dat gebeurd. John Lennon. Nobody loves you. When you're down now Nobody sees you When you're on cloud nine Everybody's hustling For a buck and a dime I'll scratch your way. Het zou natuurlijk mijn eer naast zijn als ik dat niet uh, dat even na moet zoeken. Hè? Dat ik even precies wil weten hoe het zat. Ik heb het over die gitaarloop die in het nummer Beef Jerky zat. Uh, <laughs> die exact een kopie is van een gitaarloop die McCartney gebruikte in het nummer Let Me Roll It. En ja, het is niet anders. Paul was er toch eerder mee, want die heeft het nummer al opgenomen in 1973. Ruim een jaar voordat uh, Lennon met deze LP kwam... Het nummer staat op Band, Band on the Run. Uh, en het uh, is dus uitgebracht in februari 1974. Terwijl het album van Lennon pas is in september. Dus je kunt het misschien weer als een kleine verwijzing of een kleine grap uh, zien van, uh, van Lennon. Om uh, dat, dan toch exact dat stukje gitaar. Uh, uit Paul McCartney's nummer over te nemen. Terwijl. Houd je op. Terwijl. Uh, terwijl uh, Paul McCartney in het nummer Let Me Roll it aardig zijn best doet om juist op John Lennon te lijken. Met eenzelfde hetzelfde korte echootje en zo achter zijn zang. Nou, Ach, eh, ja. we hebben nog tijd voor één nieuwe binnenkomer de, uit, de, uh. uit de vinyl 50. Nou, dat wordt de hoogste dan. Ja, natuurlijk wordt uh. het de hoogste. Ja. Nou, dat is, uh, die komt op nummer 8 binnen. Oh boy. Oh boy. Dat wordt een uh, mm, uh, rook uit... Uh, mocht er dadelijk rook uit die speakers komen, dat kan kloppen. Oh, <laughs> oh is het zoiets? Ja. Uh, dit is uh, de, de Zweedse heavy metal band Ghost. En uh, hun derde album is dit alweer. En dat heet Meliora. En dat is Latijn voor uh, het, het nastreven van iets beters. En van dat album gaan we luisteren... From the Pinnacle to the pit. Ik ben blij dat je dit is laatste nummer neemt. Oh. Is dat zo? Dat is een beetje aan Rage Against the Machine, denk ik. Dit. Oh, daar hebben ze ongetwijfeld. Uh... Inspiratie uitgehaald. iedereen genre. Ik vind het wel lekker, eigenlijk. Nou, ik vind het ook niet verkeerd denk ik. Nee. nee. Maar Zwitser uh, ja. bent dus en uh, hoe heet het ook weer? Ghost. Ghost. Ja. Nou, dat zegt al genoeg. Ghost BC en uh, ja en het nummer uh, het album heette Millie hoor. Ja. ja wel. Goed. Dat was hem. Ja, dat was hem dan? Hè. De hoogste ja. nieuwe binnenkomer. Nummer 8 in de. Op nummer 8. Goed, het programma zit er bijna op. Ik ga u nog één grap laten horen. Uh -huh. Van het album Watch, Walls and Bridges. Uh, dus dat duurt maar uh, iets meer dan een minuut. Uh, maar John Lennon was aan het opnemen. En waarschijnlijk was zijn op dat moment. 12 jaar oude zoon Julian er ook. Uh -huh. En uh, die mocht even meedrummen. Leuk. Oh, leuk. Ja, klinkt zo. Oké, we zitten in de la, -la. la, -la. Okay, okay. We we'll that. One, two, three, four. Sitting in de la. -la. Julian mocht even meedoen. Oh, ja, niet onverdienselijk. Nee, toch? Nee. Uh, goed, nou, dit was het, dames en heren. Dit was uh, de Vanille voor deze woensdag. We gaan er snel uit. Uh, het is bijna vier uur. Jawel. Dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met dit programma. En ik Uitrijd. en Angela en ik zijn er ook morgen weer met Zandvoort. Uh, ja, luncht. Nou, fijne woensdag nog en tot morgen. Ah. Tot morgen.